5 uur. NPO Radio 1. Met Robert Meder en Hugo Borst. 20 tegen Groningen nog steeds 0-0. En bij Barcelona Atletico Madrid, daar staat het nog 1-0. We gaan naar het NNO van 5 uur. Met Juri Stubanitsky. De Franse president Macron heeft enthousiast gereageerd op het besluit van de Duitse sociaaldemocratische partij SPD om toe te treden tot een nieuwe regering. Goed nieuws voor Europa noemt Macron de ruime meerderheid waarmee de leden van de SPD voor het coalitieakkoord stemden. Hij kondigt aan dat Frankrijk en Duitsland gaan werken aan nieuwe initiatieven om Europa vooruit te helpen. Bij de hekken van de Oostvaardersplas hebben aan het begin van de middag honderden mensen gedemonstreerd. Ze vinden dat de grote grazers met de kou te veel aan hun lot worden overgelaten en te weinig eten krijgen. Demonstranten gooiden ook hooi over de hekken. Staatsbosbeheer en andere deskundigen waarschuwen dat er daardoor meer dieren de winter zullen overleven... en dat het voedselprobleem zo alleen maar groter wordt. Bovendien zijn die dieren dan minder aangepast aan hun leefomstandigheden. Onder druk van het publiek is de provincie Flevoland trouwens vrijdag al begonnen om de dieren bij te voeren. Het Syrische leger is bezig aan een opmars bij rebellenbolwerk Oost-Ghouta. Het leger zegt dat het zeker zes dorpen heeft veroverd sinds afgelopen nacht. Bij de strijd zijn volgens de VN de afgelopen twee weken zeker 600 doden gevallen. Oost-Ghouta is een van de laatste rebellenbolwerken in Syrië. Volgens ooggetuigen wordt het gebied voortdurend gebombardeerd. In de Poolse stad Poznan is een appartementencomplex ingestort. Er zijn zeker vier mensen omgekomen en 24 gewonden gevallen. Drie gewonden zijn er slecht aan toe. Het gebouw van vier verdiepingen is volgens een lokale bestuurder... ingestort na een gasexplosie. Omdat er nog mensen onder het puin kunnen liggen... doorzoeken hulpverleners, door hulpverleners de resten van het complex. In Park Sonsbeek in Arnhem hebben kinderen vanochtend mortiergranaten gevonden. Waarschijnlijk gaat het om granaten uit de Tweede Wereldoorlog. Ze lagen bij een watertoren in het park. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaten onschadelijk gemaakt. Zes medailles vandaag voor Nederlandse sporters. Op de WK-baanwielrennen ba in Apeldoorn voorover de Kirsten Wild goud op het onderdeel puntenkoers. Het is haar derde gouden plak van het toernooi. Jeffrey Hoogland was de beste op de tijdrit en Theo Bos won brons... Bij het schaatsen op de WK-sprint in China pakte Jorien Termors goud. Ze is de eerste Nederlandse wereldkampioen sinds Marianne Timmer in 2004. Bij de mannen eindigden twee Nederlanders op het podium. Kjeld Nuis met zilver en Kai Verbij met brons. De Noor Lorentzen ging er vandoor met het goud. En in een bos in Den Haag is een dakloze rus aangehouden... die een blauwe reiger had opgegeten. Agenten zagen rook uit de bosjes komen, gingen erheen... en zagen de rus bij een open vuurtje... Daarin lagen de resten van de beschermde blauwe reiger. Hij was gebraden en opgegeten, zegt de politie. De man zei dat de vogel al dood was toen hij hem vond... en dat hij hem zelf niet heeft afgemaakt. De rus is overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Dan het weer nog, vanavond enige tijd regen. Vannacht wordt het droog, daalt de temperatuur tot rond het vriespunt... en kan het verraderlijk glad worden. Morgen ook droog, zonnig en 8 tot 10 graden. Alleen de geest aan de files. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat een file van 2 kilometer bij knopend Ketelplein. Er zijn er twee rijstroken dicht na een ongeluk. De vertraging is 10 minuten. Dat is vervelend, want dat is ook de alternatieve route voor de A13 van Rotterdam naar Den Haag. En daar staat namelijk ook een flinke file tussen Rotterdam Airport en Delft, 4 kilometer. De vertraging is een half uur. Er zijn twee rijstroken dicht. Er zitten daar gaten in de weg. En dat geldt ook voor de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar wordt het wegdek hersteld op dit moment bij Zevenbergse Hoek. De weg is bijna helemaal dicht. Je kunt alleen nog via de vluchtstrook, en de vertraging is een uur. Vol vertrouwen introduceert Volkswagen de T-Rock. Het stoere broertje van de Tiguan. Een compleet nieuw SUV-model met de grootste kofferbakruimte in zijn klasse.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 Nog twee uur langs de lijn met de heerlijke sport. We eerst maar eens beginnen bij Twente tegen Groningen. Kleine 20 minuten onderweg, denk ik. Chris Volmer. Ja, 0-0 de stand, maar kansen voor beide ploegen. Het is een heerlijke wedstrijd. Er moet toch echt wel een doelpunt gaan vallen, maar voorlopig 0-0. Barcelona-Atletico met rit halverwege, Krijn. Het is rust in kamp. Nou, 1-0 voor Barcelona. Dat was trouwens voor Messi die prachtige vrije trap. Zijn 600ste doelpunt voor club en voor Argentinië in 747 wedstrijden Barcelona. Veel beter. Het enige wat eraan ontbreekt is meer doelpunten voor de thuisploeg. En dan de WK indoor in Birmingham. En die houdt dan. Tijdens het nieuws de 800 vrouwen gezien. Gewonnen door een dame uit Burundi. 1,58, 31 voor Nion Saba. Tweede Wilson, Verenigde Staten. Derde uh, Clark uit Groot-Brittannië. En ook op dit moment bezig. En daar wordt voor gejuicht. Omdat er een pol over een huis heen springt. Want ze zijn bij een polstok hoog springen. Maar de lat op 5,60 meter ligt. De laatste Eredivisiewedstrijd van dit weekend. FC Twente, FC Groningen. Chris... Ja, we hebben echt veel mogelijkheden al gezien hoor. Eh, voornamelijk FC Twente gevaarlijk via die linkerkant, via Jensen. Die af en toe nog een beetje voor de ingewikkelde manier kiest. Nu is het dan balverlies van Groningen. diepe op eigen helft, gaat de bal naar Asidi aan de linkerkant van het veld. Hij speelt tegen Bakuna aan. Die houdt dan wel de bal binnen, dus niet over de achterlijn. Wordt er naar de buitenkant gedreven. En dan is het een inworp voor FC Twente. Maar Boeren zojuist ook weer dichtbij. Krijg kreeg een voorzet van Jens. In dit geval vanaf de linkerkant van het veld. Moest een beetje achterwaarts. koppertbal bal ging met een hoge boog over de lat heen. Maar Twente dringt aan. Iedere keer als Twente in de opbouwde bal terugspeelt naar keeper Drommel. Dan klinkt hier meteen een snerpend fluitconcert vanaf de tribunes. Men wil echt dat de punten in Enschede blijven. Natuurlijk wil, de, eh, wil FC Twente dat ook. En Groningen verschuilt zich ook niet. Grote kans al gezien voor Tom van der Looy uit een hoekschop. Van eh, Aitien Roestits landde, landde de bal bij de tweede paal. En van der Looij schoot in één keer. Maar drommelde dus met de borst in de korte hoek keerde hij de inzet. Wat dat betreft eh, is Twente natuurlijk beducht voor die tegenstoot van FC Groningen. Nu is weer die weg. Hij draait weg dan bij Zeefuik. De bal gaat over de zeilen. De inworp is voor FC Twente, zegt eh, Jansen ook zegt, nee, ik zat het ook helemaal niet aan zegt hij. Maar hij gooit nu gewoon de bal terug naar Kwevas, die die inworp gaat nemen. De bal ligt aan de linkerkant van het veld, halverwege de helft van FC Groningen. Kwevas wacht dan eventjes. Kan de bal wel kwijt bij Maher, die overal en nergens is. Vooral in de opbouw, erg belangrijk, met steekballetjes. Gaat de bal weer terug naar Kwevas. Is de ruimte erg klein, Asseidi daar uit stilstand. Vindt dan Maher niet, want Bakuna staat goed op te letten. Weer bij de achterlijn staat dan de jonge middenvelder van FC Groningen. Duel op de bal met Maher en uiteindelijk uh, Via het been van Maher gaat de bal over de achterlijn. En mag Sergio Pat de bal wegtrappen. Dat doet hij doorgaans lang over in de openingsfase van deze wedstrijd. En hij speelt met zijn rug naar vak P. De aanhang van FC Twente. De fanatieke aanhang van FC Twente. En krijgt er meteen fluitconcerten fluitconcert over zich heen. Wegwerpgebaren als het allemaal wat te lang duurt. Nu dan is de bal weggetrapt door Pat. Opgevangen door FC Twente. Boeren in de middencirkel. Dan naar Maher. Dan is er meteen diepgang bij Jensen. Gaat de bal ook naartoe op de as van het veld. Staat tussen Drieman in. Mooi hakje op Boeren. Boeren op 6. 16 meter, Boer op 16 meter. Hij trapt tegen Memisovica aan. Bal geblokt. en nu kan FC Groningen weer opschakelen. Want de ruimtes zijn nu zomaar heel, veel, heel groot. Is het uh, rustig? Nee, kies toch voor de weg terug naar Memisevic. Memisevic, die wil naar pad spelen. Pad dan kan aannemen en is de rust weer even wedergekeerd. Ja, een leuk duel. De belangen zijn enorm groot tussen deze gevallen grootheden in de eredivisie. Ik kan me toch niet voorstellen dat het hier 0-0 blijft. Maar voorlopig is dat wel de tussenstand na 25 minuten. Ja, Ajax uh, verloor dus vanmiddag van uh, Vitesse met 3-2 en staat nu 10 punten achter op de koploper op PSV. Frank Snoeks blikt terug op het duel met de trainer van Ajax, Erik ten Hag. Simpele vraag Erik, ben je aangeslagen? Nee, ik ben niet aangeslagen. Maar wel heel teleurgesteld. En deze wedstrijd die mag je niet verliezen. En de, de wijze waarop wij hem verliezen, daar staat me totaal niet aan. En dat heeft te maken met, alles te maken met houding. We hebben betere spelers, we hebben een beter team. Maar toch verliezen we. En dat heeft mee te maken hoe de wedstrijd beginnen. Uh, Vitesse wil gewoon meer. En dan zie je dat de, de eindpaas bij ons niet komt. Terwijl we wel in de zones komen waar we moeten komen. Uh, precies voor, zoals we dat vooraf hadden uitgetekend. En als je dan ziet hoe we de goals tegenkrijgen. Uh, en dat begint altijd met die eerste goal. Want dat is altijd een heel bepaald moment in de wedstrijd. Uh, je, een cornerbal die je zo weggeeft. Een bal die dan doorvalt bij de tweede paal. Uh, apathisch reageren van een, van een drietal spelers. En dan een goal die van 6, 27 meter binnenvalt. Ja, dat is illustratief. Dat mag niet. Dat kan niet op ons niveau. En, en ik denk dat dat het hele verhaal van de wedstrijd is. Want ook de goal 2 en 3. Het mag op ons niveau nooit gebeuren. Met name natuurlijk de 2-0. daar leg je de loper echt helemaal uit. Ja, maar ook de 3-1. de 3 de uh, Net zo. Je bent net terug in de wedstrijd. Um, en dan geven we zo de 3-1 weg. Um, ja, kinderlijk. Uh, to, uh, totaal, uh, we hebben daar goede afspraken over. Um, en dan valt hij toch binnen... Ja, kan niet gebeuren. En, maar dat gebeurt toch. En ja, dat is wel een, een les die we moeten leren. Ik begrijp hè, dat je zo naar die goals kijkt. Maar het, het is toch vooral wat je eerder zegt. De houding, de instelling waar je, waar je eigenlijk uh, op wil schieten nu. Natuurlijk. En dat zie je dus uh, aan de bal. Hey, wij hebben genoeg kwaliteiten om de juiste eindpas te brengen. En die komt twee keer, komt je dus niet. Terwijl het gewoon een uh, situatie is twee, uh, één op één met de keeper. En nou, in de tweede helft denk legio kansen maar ze gaan niet binnen, terwijl we genoeg kwaliteit hebben... om die ballen wel binnen te schieten. En dat was eigenlijk uh, het verhaal ook van vorige week. Geen en de week daarvoor? En de week daarvoor. Geen rendement in de eindfase. We creëren onze kansen, maar ze moeten binnen. En uh, onze spelers hebben de kwaliteiten... om die, dat soort situaties om het uit te buiten. En ook vandaag, in de eerste minuut, heb je een 100% kans. Uh, zeker. Uh, uh, Legio-kansen uh, creëren wij. Maar uh, ze moeten binnen. Ja, ik moet je toch vragen. Tien punten achter opeens. Is de kampioensrace nu gelopen? En, en ben je verwikkeld in een nieuwe race, die om de tweede plaats? Nou, logisch dat je dat vraagt. Maar wij als Ajax moeten iedere wedstrijd winnen. Dus ja, dat verandert niet. Nou, een tijdje terug zei je nog. Als wij elke wedstrijd winnen, worden we kampioen. D dat klinkt nu wat ongeloofwaardig inmiddels. Dat klopt toch. Als we toen, uh, vanaf dat moment, alle wedstrijden winnen. En wij moeten alle wedstrijden winnen. Dan worden we kampioen. En dat blijft onverminderd het uitgangspunt nu. Nee, dat zou lachwekkend zijn. Om... Nee, alle wedstrijden winnen natuurlijk. De alle wedstrijden winnen duidelijk. He, dat is het uitgangspunt. Erik Ten Haag. Over het algemeen uh, komen er veel clichés uh, naar boven in zo'n interview dan afloop. Nu. Uh, ik ik mis ik een dan... hand in eigen boezem. Ik hoor hem heel veel afgeven op de spelers die hij heeft geïnstrueerd. Maar het zou het zo kunnen zijn dat hij ze misschien niet goed heeft geïnstrueerd? Uh, vind ik toch wel ook naïef uh, om te denken dat als je. Uh, individueel beter bent en collectief beter bent, dat je dan wint. Kijk, Rick de Sadeleer, een beroemd commentator, wijsgeer uit België, heeft gezegd... voetbal is een van de weinige sporten... waar je niet de beste hoeft te zijn om toch te kunnen winnen. En al die moderne trainers, die denken maar dat als je uh, je ploeg optimaal prepareert, dat je dan vanzelf vindt. Nou, dat klopt dus niet. Hebben we vandaag ook gezien. En ja, als hij verwijt dat zijn ploeg uh, qua houding niet goed is... dat mag, mag hij zichzelf ook verwijten. En ik hoor nergens een vleugje zelfkritiek. Nee. nee. En dus? Uh, nou, dat valt mij tegen. Ja. Uh, ik vind dat je altijd de schijn moet ophouden op zijn minst... maar eigenlijk zou het uit zijn hart moeten komen... door te maar zeggen, van: misschien heb ik iets niet goed maar gedaan. Maar moet hij de tijd krijgen, vind je? Tuurlijk moet hij de tijd krijgen. Zeker. He, dit, als hij eindigt op 10 punten, dat is natuurlijk heel slecht. Maar dat is gedeelde schuld. Dus Keizer ook mede verantwoordelijk voor. En misschien ook de leiding uh, van, van Ajax. Nee, nou, zeker moet hij de tijd krijgen. Je ziet wel dat Ajax iets beter verdedigt. Vergeet vandaag eventjes. Um, en hij is gewoon een hele interessante trainer om te blijven volgen. Nee, hij moet zeker nog. Uh, uh, we moeten niet, nou, niet gaan zagen aan stoelpen. Die man zit er maar, net. Ja, nee, ik vraag het gewoon rustig. Vragen we me volgend jaar om deze tijd ja, nog even. Als okay. hij dan ook tien punten achter staat, ja, dan hebben we een andere ja, situatie. Ja, Oké, okay. Andy bij de 1500 meter. Nog drie rondjes, oftewel 600 meter van uh, de lopers. Negen stuks in totaal, waarbij twee Amerikanen en twee Ethiopiërs... in het begin uh, de boel uh, aanstuurden. Nu is het, uh, eens even kijken, Tafira die op kop loopt voor de Marokkaan... I uh, Iguider. Uh, die uh, al een aantal keren vijfde is geworden op de Olympische Spelen. Daar heb je ook uh, niks aan. De blanke met de flinke baard en een uh, hoofddoek. Maar de andere Ethiopiër komt nu ook naar voren. Want die willen we graag wel weer een 1-2 maken. De Ethiopiërs met uh, Worte en met uh, Teferda. En daartussen in de Marokkaan. Het gaat nu wat harder, want we gaan zo dadelijk naar de bel toe. En wie komt daar zo opzetten? Dat is aan de buitenkant uh, Waitman. Jack Waitman de Brit. En dus gaat het publiek hier op de banken staan. Maar het is op kop Nog altijd een Marokkaan, Iguider. Iguider loopt daar goed. We krijgen de bel voor de laatste ronde. En die Marokkaan die uh, loopt nog steeds aan de leiding. Whiteman probeert er ook nog wat aan te doen. En de Ethiopiër, een van de twee Ethiopiërs, in dit geval Tefera, loopt in tweede positie. En Lewandowski komt opzetten. De Pool die loopt nu in derde positie. De Europees kampioen van vorig jaar. En hij gaat waarschijnlijk het brons pakken. En de winnaar wordt Tevero En tweede wordt nog Lewandowski. En derde, denk ik, de Marokkaan. Het is allemaal fotofinish. Iguider dan derde. Uh, in ieder geval Tefera eerste. Samuel Tefera uit Ethiopië. Helemaal kapot na vier minuten. En uh, eens even kijken. Zo'n uh, drie minuten 58 en 1900ste Is uh, Samuel Tefera dus de wereldkampioen op de 1500 meter. En denk ik dat Lewandowski inderdaad nog net de pol heeft het uh, zilver gepakt. Twee tiende achter de uh, Ethiopiën op de derde plaats. Inderdaad Iguider uit Ethiopië. Dit was de 1500 meter. Nog een aantal nummers te gaan. 2 keer vier, keer 400 meter. En de 60 hoorde bij de mannen. En het wordt alleen nog maar leuker en leuker. Ook omdat het polstok hoog springen nog bezig is. Even melden hoe hoog dat ding ligt. Dat moet je je even voorstellen. 5,70 ligt de lat. Is voor een aantal mensen al wat lastig. Maar Filipidis heeft dat al gesprongen. 5,70 meter. Dat is een aardig huis om overheen te springen met een polstok. Mm.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 Plain White Tees en There Delilah. FC Twente, FC Groningen, Chris. Nog tien minuten te gaan, stand 0-0, Twente in balbezit. Twente veelvuldig in balbezit, drukt Groningen naar achter... tot helemaal aan de achterlijn wordt er druk gezet dan op de opbouw van Groningen... die de bal nauwelijks meer kwijt kunnen. Nu dan de bal even teruggespeeld en ja hoor, er de eerste voorzichtige fluitconcerten weer. Het publiek wil maar één ding en dat is dat Twente aanvalt. De bal ligt bij Peet Bijen is dan voor de zijkant. Daar is Maher uitgeweken naar de rechterkant van het veld. Nog steeds op de helft van FC Twente. Dat via Vuskic weer gevaarlijk werd. Het was een vrije trap vanaf de rechterkant. Werd ingestringerd. De tweede paal kwam voor de voeten van Vuskic. Maar de Sloven die hing een beetje te veel naar achteren Met het lijf en schoot over. En daarna niet heel veel mogelijkheden meer gezien. Dat is nou de laatste vijf, zes minuten. Land nu in balbezit voor SC Twente. Aan Cuevas gaat het dan. De man met het uh, vaakste die in balbezit is geweest bij SC Twente. Maar ja, dat is nog altijd wel de linksback. En dat is degene die je het minst vaak in balbezit wil zien. Als je van doelpunten te maken haalt. Nu is Dohan weg. Mooie actie om Holle 1. Ritsu Doan stamt op over de as van het veld. Legt opzij. Maar dan is het het uitgestoken been van Van der Lely. Stelt maar her in staat om een paas te geven op Asaidi. Maar de paas is onnauwkeurig en gaat over de zeilen. En daar hebben we weer die fluitconcerten. Ed Jansen geeft een uh, gele kaart aan Holla. Die er wat enthousiast inging, vond de leidsman. En weer daar de fluitconcerten. Er ja, wordt hartstochtelijk meegeleefd hier in uh, de toch wel goed gevulde grolsvesten. Niet alle stoeltjes zijn bezet, maar toch wel uh, zeker 80%. Inworp moet nog worden genomen. Maar Jansen uh, wil eerst zijn administratie goed op orde hebben. En heeft dus de eerste gele kaart van de wedstrijd uh, gegeven aan. Holla, de aanvoerder van FC Twente. Is het Van Nief of misschien wel de Wierik die die bal gaat gooien? Het is, uh, nee, Van Nief natuurlijk niet, want die zit op de bank. Het is Te Wierik, die neemt heel veel tijd. En ook dat weer tot grote ergernis van het publiek. Daar dan de bal, de slingert hem naar Van Weer. Die mist de bal, duwt ook zijn directe tegenstander naar de grond. Cuevas, vrij trap voor FC Twente op de helft van FC Twente. Lam heeft hem genomen naar Maher. Nu is het Bakuna die een beetje druk komt zetten namens SC Groningen. Gaat de bal meteen terug. Nu opzij naar Lam. Lam die een beetje in de hoek wordt gedrukt door... Bakuna, via de voet van Bakuna gaat de bal over de zijlijn. Inworp voor FC Twente. Nu is het tempo even uit de wedstrijd. We hebben toch echt al een aantal mogelijkheden gezien hoor. De meeste voor FC Twente. Maar geen van allen gingen ze erin. 0-0 nog de stand. En aan één punt. Daar heeft Twente niets aan. Groningen is het inmiddels wel gewend gelijkspelen. Al vijf keer in 2018. Een ongekend aantal. bal gaat nu omhoog. Nog steeds op de helft van FC Twente. Bij Boeren komt hij dan. Die kan controleren. Tik de bal door op Maher komt uh, niet om uit heen. Ja, in tweede instantie wel. Maar wordt dan geblokt door Van der Looy. Toch pikt Twente de bal op. Woeskiets. Woeskiets. gooit die bal in één keer voor. Staat Jensen daar. Maar Jensen is net te laat. En zo kan Warmerdam uitverdedigen. De linksback van FC Groningen. Die is nog altijd in balbezit. Speelt dan naar uh, Aijin Roestic. Natuurlijk de bondscoach van Australië is Bert van Marwijk. Natuurlijk kennen kenner van de eredivisie. Misschien ruikt Rustic zijn kans. Omdat hij nu in de basis mag beginnen naar een goede invalbeurt vorige week tegen NAC. Maar kiest even voor de veilige weg terug. FC Groningen in balbezit in de Grootse 39 e minuut, 0-0 bij Twente Groningen. Barcelona tegen Atletico Madrid nummers 1 en 2 krijgen een maken. Ik heb het gevoel dat die wedstrijd nog niet helemaal los is. Herken je dat een beetje? Nou ja, zeker wat uh, Atletico betreft. En ook, uh, ik heb eventjes de spelers uh, geobserveerd terwijl ze de, de, het veld opkwamen in de tunnel. De gezichten bij die spelers van Atletico, die stonden ook helemaal niet zo van, we gaan er eens even lekker de beuk in gooien in de tweede helft. Wat Atletico normaal gesproken wel kan. En en ja, het zag er nu allemaal een beetje tam uit bij die ploeg van Diego Simeone. Eén schot op doel in de eerste helft. En meteen al in de tweede helft uh, Messi en Suarez op weg naar de goal van Oblak. Dat liep gelukkig in verdedigend opzicht voor Atletico wel goed af. Geen 2-0, want het zou echt een mokerslag zijn geweest. En het lijkt erop dat Atletico nu wat aan voetballen gaat toekomen. Want eerst was het uh, Diego Costa die eigenlijk per ongeluk de bal kreeg. Nadat uh, Barcelona hem achterin wat rondspeelde. Hij kon er eigenlijk niks mee. Maar dat zijn wel kleine prikjes die Atletico kan gaan uitdelen richting Barcelona. Nu wat meer balbezit krijgen. En dan gaat het allemaal wel wat beter draaien... voor de ploeg van Diego Simeone. Want de ploeg die de afgelopen seizoenen... stevig was derde werd. De afgelopen drie seizoenen eindigde Atletico op een derde plaats. Moet toch zijn kans ruiken om vandaag... bij een overwinning op Barcelona... op twee punten te komen van de koploper. En dan zou het slot van de competitie in Spanje... natuurlijk fantastisch uitgaan zien. Want we hebben immers na deze wedstrijd... nog maar elf duels te spelen. Kortom, dan kan het een hele mooie ontknoping gaan worden... Als Atletico in het spoor kan blijven van Barcelona. Maar anders is het verschil weer acht punten als Barcelona deze wedstrijd wint. Komt een vrije schop aan voor Atletico. We zijn een minuutje of zes bezig in de tweede helft. En dan is het alle hens aan dek voor Barcelona op de rand van de 16 meter. En voor Marc-André Ter Stegen die in de eerste helft helemaal niks te doen heeft gehad. En dan eens kijken waar die bal heen gaat. Het is Verzalco die klaarstaat aan de rechterkant. Maar wordt richting de tweede paal geschoten. Daar staat natuurlijk... Diego Costa. En vanuit de rebound komt er nog een schotje op doel en dat levert uiteindelijk niks op. Geen enkel gevaarlijk moment voor Griezmann bijvoorbeeld. De topschutter voor, uh, van Atletico met 15 doelpunten. Hij is nog niet gevaarlijk geweest in deze wedstrijd. 0-0 of 0-1 nog steeds de stand voor Barcelona na die vrije trap van Messi in de eerste helft. En dat was alweer halverwege de eerste helft. Kortom, het wordt weer tijd voor een doelpuntje. Sparta is van de laatste plaats af in de Eer-Divisie. De ploeg van Dick Advocaat won met 2-1 van Ado Den Haag. Jeroen Guter vroeg aan trainer Dick Advocaat hoeveel jaar ouder hij is geworden tijdens deze wedstrijd. Nou, daar hier wordt jongen van. Als je, als je dan nog wint, dan word je de jongen van. Als je had verloren, dan had het wat moeilijk geweest. Maar nu euh, na zo'n eerste helft en dan de tweede helft zo terugkomen. Dat geeft je gewoon een heel goed gevoel. En de groep ook. En, en ik vind dat het belangrijkste eigenlijk. Maar de eerste helft niet, zeker niet. Nou, laten we maar eens beginnen bij de eerste helft. Want wat gebeurde daar allemaal? Of wat gebeurde daar vooral niet? Nee, nou ja, dat was de eerste helft gewoon heer en meester. Op ieder gebied. Niet dat ze heel veel kansen kregen, maar ze lieten de bal goed lopen. Je, je ziet waarom ze op die plek ook staan. Hè? Er zit heel veel voetbal in. Uh, heel veel zelfvertrouwen. Nou, dat, dat, dat ontbeerde bij ons de eerste helft. Geen strijd, geen beleving. Apathisch. Apathisch, overal te laat zijn. Ja, dat kan ook soms te maken hebben met het veldspel van ADO. Uh, als de een naar binnen loopt, moet je mee, moet je niet. Ja, dat, dat, dat zijn allemaal normale regels die je weet wat je doen moet. Maar in de eerste helft hadden we er gekeken op. Nou, dat heb ik ook in de rust gezegd. En, uh, ook verteld, we gaan niet meer opbouwen. We gaan gewoon simpel spelen. Leg hem maar neer bij, bij Michiel. Want in de opbouw verloren we, geloof ik, alle ballen in het begin. Dus in de tweede helft hebben we veel opportunistischer gespeeld. En dan zie je wat er kan gebeuren. Hoeveel spelers hebben gehoorschade opgelopen in de rust? Hoe, uh, hoe was de rust? <laughs> dat is. Ja, dat is de eerste keer bij Sparta dat ik zo uit mijn dak ging. Dat was onacceptabel. Dus... Van de spelers of van jou? Misschien van mij ook wel, maar ik moest het doen. Want het zat helemaal dood. En uh, dat, dat, de eerste helft was ook de slechtste wedstrijd die we gespeeld hebben, vond ik. Ik vond shit, er zat helemaal niks in. Ik zei, oh, als je shirt van Sparta moet dragen, mag je wel iets meer laten zien. Ga je dan helemaal door het lint? Nou, ik, was wel, ik weet wist wel wat ik zei natuurlijk. Maar het was vrij pittig. Is dit de wedstrijd waarvan je zegt, dit zou wel eens de omkeer kunnen zijn? Ja. Het belangrijkste was dat we opportunistisch gingen spelen... dat Michiel wat meer ondersteuning kreeg. Hè? Want de eerste helft stond hij heel erg ge geïsoleerd. Hij, hij heeft niet de snelheid. Maar hij kan aan de bal goed voetballen. Hij is heel sterk in de lucht, maar er moeten wel mensen om hem heen. En ik vond dat de tweede helft deed dus heel goed. Zeker muren. In de strijd tegen degradatie heb je heel veel nodig. Hè? Geloof, vechtlust, beleving. Nou, alles wat je eigenlijk in de tweede helft zag. Is dit de toon die nu is gezet door Sparta voor de laatste wedstrijd? Ja, is, is, is, is moeilijk aan te Iedere tegenstander is anders. Uh, we weten dat ADO heel goed kan voetballen. Maar je weet ook, als, als je daar wat scherper tegen speelt... dat ze wat in de problemen komen. En, en dat gebeurde ook. En uh, hoe de volgende wedstrijd is... laten we eerst tot vanavond nog even genieten van deze wedstrijd. En morgen gaan we weer aan Roda denken. De advocaat was dat. Hij steekt de hand dus wel in eigen boezem. ik had er wel bij willen zijn de nou, in de kleedkamer eigenlijk. de rust. Heerlijk. Oh. Zo'n scheldpartij. Ja, dat moet je niet te vaak doen. En inderdaad, hij heeft nu negen wedstrijden gespeeld. Ik geloof zeven punten. Um, ja, dit had dit Sparta nodig. Hè? Want we hebben verbijsterd zitten kijken naar die eerste dus Er zat ja. helemaal niks in. Ja. Dus hij is boos geworden. Ja. Nou, goed dat hij dat doet. Of de boel tenminste weer een beetje op, uh, op de rit. Uh, ja. Weer een klein beetje lucht. Um, even kijken of er uh, lucht gekweekt kan worden voor Twente tegen uh, Groningen. Want uh, door die overwinning van Sparta zitten drukken bij Twente natuurlijk uh, goed op. Lijkt mij zo, uh, Chris. Ja, ja, nou, de lucht is bezwangerd van de emotie hier in de Grolsvest. Uh, het zou een strijd worden, het is er ook één geworden hoor. Ed Jansen, de scheidsrechter van dienst, moet echt alle zeilen bijzetten. Natuurlijk helpt uh, het publiek dat emotioneel reageert, natuurlijk ook niet altijd even mee. Maar Voskic werd net op de bond geslingerd, uh, gele kaart, uh, natrappen richting Zeefuik. was terecht. Daarna... Een situatie bij de achterlijn. Een duel tussen Dohan en Asaidi. Asaidi naar de grond. Dohan echt de vrije trap tegen. Reageerde emotioneel. Daarna meteen pikt het publiek dat ook op. Uit de vrije trap. Die voor FC Twente was geen gevaar. Want we hebben wel een hoop eh, gedoe gezien. Een hoop beweging. Een hoop dynamiek. Maar nog niet echt heel veel kansen meer in de laatste 4, 5 minuten. Nu komt FC Twente in de slotfase van de eerste helft naar voren toe. Het eh, ja... Mooi is hij wel een beetje af bij de thuisploeg. Het is voornamelijk knokker geworden. Nu Maher in balbezit. Gaat voor mij uh, van de looi naar de grond. Maar FC Twente blijft gewoon doorvoetballen op de helft van Ester Groningen. Nu gaat de bal via Doan over de zijlijn. En dan net is die daar op de grond ligt. En Jansen die gebaard naar de bank van Esser Groningen dat de verzorging uh, mag plaatsvinden. We kijken even naar de herhaling van dit moment. Ja, het was. Uh... Nou, Saidi die een beetje enthousiast doorging op Roestits. Niet opzettelijk, maar Roestits verstapte zich wel en heeft toch echt veel last. En krijgt nu dus even de verzorging. Even de dus ademhalen, even kan iedereen een beetje kalmeren. Want wat dat betreft uh, is het mooie er nogmaals een beetje af. Maar gebeurt er wel het een en ander. En gaan beide ploegen echt volle bak de strijd met elkaar aan. Het levert een boeiend kijkspel op. Maar echt hoogstaand voetbal hebben we de laatste 10 minuten niet gezien. 0-0 in de slotfase van de eerste helft bij Twente tegen Groningen. Ja, dat is het weer met uh, Marco Verhoef, maar die gaat even wachten. En Dat bedoel ik, first things first, Juri Stabnitski met het nos De president van Slowakije wil het vertrouwen van de bevolking... in de overheid herstellen naar de moord op een onderzoeksjournalist. Die is vermoedelijk vermoord vanwege zijn onderzoek naar corrupte politici. De president zegt dat hij een nieuwe regering of vervroegde verkiezingen wil. De waterproblemen op station Utrecht Centraal zijn opgelost. Vijf dagen lang was er geen water en werkte wc's niet vanwege gesprongen leidingen. Rond vier uur vanmiddag was alles gerepareerd. Nu zijn er weer waterproblemen op Rotterdam Centraal. Op meerdere plekken in het land hebben de brandweer en politie mensen uit wakken gered. Bijvoorbeeld in Arnhem en Rotterdam. Een schaatser die in Ter Aar door het ijs zakte is naar het ziekenhuis gebracht. Hij lag 40 minuten in een wak. En een medewerker van het tankstation in Nijmegen... heeft gisteren geholpen bij een arrestatie. Een automobilist was in de tankshop agressief geworden... en nam spullen mee zonder te betalen. Het lukte een politieagent niet om de wegrijdende man te stoppen. Daarop sprong de pompbediende in de auto van de man. Hij trok aan de handrem en zo kon de dief worden opgepakt. Wat een held. Stoer. Ja... Marco uh, Verhoef, we hebben het vorige uur afgesproken... dat je iets verder zou kijken. Dus uh, kort vandaag en morgen. En dan ben ik benieuwd wat de rest van de week brengt. Nou, op dit moment hebben we te maken met bewolking... die dikker wordt van het zuiden uit regen. Dat trekt vanavond in het begin van de nacht over. Daarna klaart het op en wordt het dus droog. Met in de nannacht temperatuur in de buurt van het Vriespunt... kan het lokaal dus glad zijn. Morgen wordt het 7 tot 11 graden. Zonnige periode, een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Uh, het is dus droog ook. met uh, Eigenlijk vrij rustig weer. Betekent wel dat bij grote ijsoppervlakten... dus bijvoorbeeld rond het IJsselmeer, dat het erg nevelig kan zijn. Uh, dat is iets waar we de komende dagen nog mee te maken hebben. Net zolang het als dat, uh, dat ijs weg is. Ja, en de ijs is snel weg? De temperaturen nou, gaan hoog? De, ja, de temperaturen blijven wel hoog. Zo uh, tegen de 10 graden aan de komende dagen. Maar in de nacht liggen we dan af en toe nog wel weer rond het vriespunt. Dus uh, helemaal volop dooi. Alle dagen, dat is ook weer niet aan de orde. Af en toe valt er wat neerslag. Met name vanaf woensdag. Want dinsdag is ook nog een droge dag. En alle dagen doen we er ook wel wat zon bij. Goed, dankjewel. Alleen de geest, druk een drukke middag. Oh ja. ja, de, de Forst heeft uh, zijn sporen nagelaten op de Nederlandse wegen. En daardoor zitten er op veel plaatsen gaten in de weg. Onder andere op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft. En daar zijn nu twee rijstroken dicht. De vertraging vanaf Rotterdam Airport is 40 minuten. Ook op de A16 van Breda naar Rotterdam zijn ze al de hele dag bezig met het repareren van het wegdek. Daar zitten ook gaten in de weg bij Hoek. Het verkeer moet daar via de vluchtstrook en de vertraging is daar ongeveer 50 minuten. Dat gaat zeker tot vanavond 8 uur duren, dus je kunt beter omrijden via Bergen op Zom of anders via Utrecht. Verder nog een korte file op de N325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Bij Velperbroek 3 kilometer. Radio 1, NOS langs de lijn. Dus rust bij Twente tegen Groningen. 0-0, derhalve nog steeds daar. En die houtkamp in Birmingham bij de WK Indoor. Bij jou nog geen rust. Uh, wel de laatste dag. Waar zit je naar te kijken? 4x400, altijd prachtig om naar te kijken. Nu bij de vrouwen met Amerika op kop. En uh, Amerika loopt uh, wel goed, maar niet dermate goed dat ze zeker zijn. En dat was toch wel een beetje verwacht. Want Jamaica in tweede positie gaat nu aanzetten. En dan... Uh, ...gaan we straks de la laatste keer het stokje overgeven aan de laatste lopers. Eh, dat is altijd eh, spannend. Op eh, dit moment loopt voor de Verenigde Staten Wembley. Won zilver op de 400 meter op dit toernooi. Gaat het stokje nu overgeven aan Ocolo. Die goud won op de 400 meter. Maar Jamaica zit daar vlak achter. En eh, daarachter weer Polen. Voor Jamaica nu als laatste... Loopster uh, Stephanie en McPherson. Dat is een hele goeie hoor. En dat uh, weet Ocolo ook, de Amerikaanse. Want die heeft haar achter zich aan. En dat uh, verschil is maar twee meter. Daarachter wel een meter of vijf, zes verderop uh, Polen. Daarachter uh, Groot-Brittannië. Die hebben het uh, moeilijk. De bel klinkt voor de laatste ronde. Weinig verschil nog tussen Ocolo, oftewel de Verenigde Staten en Jamaica. Met McPherson, derde plaats, Polen. 1, 2 en 3 zijn in ieder geval bekend. Maar in welke positie? 1, nu, Verenigde Staten. En komt Jamaica nog opzetten? Ja, in die laatste bocht komt Jamaica nog opzetten. Maar ik denk dat O'Connor het gaat volhouden. Of McPherson moet het nog doen in die laatste meters? Nee, het is 1, Verenigde Staten, 2, Jamaica, 3, Polen. En een mooie tijd van 3.23.86. En zo snel is er nog nooit gelopen op een uh, wereldkampioenschap indoor op de 4x400 meter. Rusland, hier niet aanwezig, heeft dit uh, acht keer gewonnen. En nu voor de derde keer op rij de Verenigde Staten. Uur gespeeld bij Barcelona tegen Atletico Madrid. Krijn. 1-0 nog steeds en het is Atletico dat wel wat beter in de wedstrijd begint te komen. Zeker in die laatste paar minuten met zelfs het eerste schot op doel voor Antoine Griezmann. Hiervoor was er eventjes een momentje van ja, niet echt onoplettendheid... maar een wat nonchalant-achtige terugspeelbal van Rakitic bij Barcelona... die uh, uiteindelijk werd opgepikt door Marc-André Stegen die goed oplette in de goal dat dus uitstekend deed en uh, daardoor bleef het 1-0. Maar daar had Atletico zomaar van kunnen profiteren. Is dit dan de vechtploeg die, die, die Diego Simeone voor oog had... Daar is Costa in de 16 meter. En dan is er een rondzwaaiende arm. En gaat de speler van Atletico richting de grond. Diego Costa. Het scheidsrechter heeft niks gezien kennelijk. in ieder geval niet wat noemenswaardig is. Ja, Diego Costa doet zijn beklag. En dan zijn er ook nog de excuses van Samuel Umtiti. De man die centraal achterin staat naast Gerard Piqué. Overigens die Piqué die in de tweede helft nog een klein kansje kreeg. Door een kopballetje uit een hoekschop op doel te koppen van Jan Oblak. Maar dat leverde niks op. En wat de overtrokken reactie van Diego Costa. 1-0. Nog steeds de stand. En uh, ja, dan komt er wel een vrije trap aan. Een vrije trap uh, voor Atletico. En dat is toch een aardige plek uh, op zo'n meter of twee vanaf de achterlijn. En dan is het uh, de steken die eventjes de spelers van uh, Barcelona goed uh, posteert. Onder meer uh, Messi zet hij in de baan van het schot uh, richting de eerste paal. Daar staat uh, Messi. En dan is het de vraag. Wat gaat Koke daar doen met die bal? Komt daar uh, ja, een aardige vrije trap. Maar dan wordt hij uiteindelijk weggekopt. En dan niet weggewerkt. Door Barcelona nu wel. Wat Messi heeft de bal en dan kan Barcelona eruit proberen te komen, maar dat gebeurt niet. Want het is uiteindelijk uh, Luis Suarez die niet kon doorlopen met de bal. 63 minuten gespeeld, Atletico wordt wat sterker. Maar het staat nog steeds 1-0 voor Barcelona... dankzij de, die ene treffer van Messi in deze wedstrijd. Nou, uh, Vitesse wint dus met uh, 3-2 van Ajax. Thuis werd er uh, gewonnen van Feyenoord... maar dan ook weer verloren van Excelsior. Frank Stoeks die vraagt aan trainer Henk Frezer of hij dat nou kan uitleggen. Nee, nee, dat kan, kan ik echt niet, nee. Als jij het al niet snapt, die dan wel. <laughs> Gelukkig zijn er een aantal dingen in de sport... die, uh, die je simpelweg niet kan... Uh... Ik kan vastleggen hoe ze gaan verlopen. Of is het toch zo dat de klankal van Ajax, Feyenoord, PSV misschien ook... iets losmaakt in spelers, het beste bovenbrengt in jouw spelers? Oh, dat zal ongetwijfeld een factor zijn. Dat is denk ik iets van alle tijden. Maar ik denk dat het ook vooral te maken heeft met de speelwijze, van, van de tegenstanders waar je tegen speelt. Je weet clubs als Ajax, Feyenoord... die gaan echt wel uit van hun eigen kwaliteiten. En in de wedstrijden die jij net benoemt, Excelsior... daar gaan heel veel mensen uit van het ja, tegenovergestelde... dat wij wel even Excelsior of welke ploeg dan ook kapot spelen. En dat is gewoon niet zo. Je bedoelt dus dat je, zoals vandaag tegen Ajax... de ruimte en, en het veld krijgt om te voetballen ook? Uh, ja, ik moet wel heel voorzichtig uitdrukken. Anders doe ik dadelijk... Klinkt het negatiever dan dat ik het bedoel. Maar ik denk dat je altijd twee ploegen nodig hebt om, om zo te kunnen spelen. En eh, nogmaals, daarmee wil ik geen enkele ploeg tekort doen. Want nog steeds vind ik dat Ajax en Feyenoord, die moeten ons kapot spelen. En wij worden geacht weer die andere ploegen kapot te spelen. En nogmaals, als ik naar onze ploeg kijk, lukt dat ons heel, heel vaak niet. Doelpunt van voor, kon je je ogen geloven? Nou ja, kijk, um, voor uh, is een speler die dat wel uh, uh, ja, in zijn mars heeft. Vaak is, alleen, is hij te gehaast of te, te, te druistig. Ja. En, um, en dat is iets waar we best wel een aantal keren opmerkingen over hebben gemaakt. Hij heeft een, een schitterende trap, maar hij is soms te onrustig. En gelukkig, dit keer nam hij de tijd ervoor. Schitterende oh. goal. Het had ook zomaar in de eerste minuut al één ijs kunnen. Want een wedstrijd hangt toch ook aan elkaar van toevalligheden? Ja, absoluut. Maar als je kijkt naar de eerste helft... dan denk ik dat wij in de eerste helft al 2-0, misschien wel zelfs 3-0 voor hadden moeten staan. Gezien de mogelijkheden die er waren. Maar als je heel eerlijk bent, de tweede helft <laughs> scoren we de doelpunten. Maar dat was eigenlijk gewoon duidelijk de bovenliggende partij. Dus ja, dat is het mooie in het voetbal, denk ik. Jij gaat nog spijt krijgen dat je hier weggaat? Uh, nee, nee, dat niet. Maar ik moet zeggen, ik weet wel wat ik achterlaat. en Ik, uh, ik moet zeggen, schitterende club. En het is altijd mooi om uh, op een goede marine uit elkaar te gaan. En daarom willen we er alles aan doen om zo goed mogelijk te eindigen. Zo hoog mogelijk te eindigen. Twee keer van Ajax dit jaar gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Henk Vrezer, was dat. Ja, u heeft het kunnen horen bij de WK Baanwielrennen. Theo Bos heeft daar brons gewonnen op de kilometer tijdrit. Laten we even luisteren naar Han Kok, want die uh, zocht hem zojuist op. Je had tot vandaag, had jij nog nooit onder de minuut gereden. En vandaag twee keer, en, en, en dat lukt twee keer. Ja, ja absoluut. Uh, ik, ik had vooraf uh, gehoopt onder de minuut te rijden. En uh, ik zag ook wel in de trainingen dat het heel goed ging. En ik zag dat de jongens ook super reden uh, deze hele week. Ook op team sprint Eurokampioen geworden. En, uh, ja, en ik heb uh, de laatste drie weken, vier weken in Anadia met hun uh, ja, veel, veel samen getraind. En ja, ik kon me goed aan hun optrekken ook. En toen merkte ik al wel van, ja, dat ik steeds harder ging rijden. En uh, ja, toen zag ik ook wel in de trainingsfiles wel terug van... Uh, ja dat moet op zich wel, uh, wel goed komen om onder de minuut te komen. je met alle respect op je oude dag. 34 ben je. Dan tover je dit eruit. Ja, ik, ik, ik weet ook niet. Uh, ja, ik, ik, ja, op zich uh, verbeter ik me nog wel een keer. Dus, uh... Weet je nog vorig jaar na de kilometer? Toen hadden wij een gesprek en toen ging het over stoppen. Want toen redde, toen redde je de finale niet. En nu sta je met een bronzen medaille. Ja, ik heb wel vorig jaar na, die, uh, na dat WK. Toen heb ik wel eventjes uh, ja, mezelf afgevraagd wat ik nou uh, ja, gedaan had en wat ik precies wilde. En uh, toen had ik wel het idee van, uh, ja, misschien moet ik me gewoon iets meer focussen op, op de kilometer, uh, derde ronde teamsprint. Uh, uiteindelijk een uh, ja, eigen ploeg opgericht, samen met de Beach Cycling Club En uh, ja, met hun eigenlijk aan de slag gegaan. Uh, uh, ja, mezelf verbeterd. En uh, op die manier de wedstrijden gereden. En uh, nou, uiteindelijk uh, kreeg ik van, uh, van Bill, uh, Bill Hoek. Uh, ja, anderhalve maand geleden groen licht om, het, om de kilometer te rijden hier en uh, ja, toen had ik me al echt wel goed op de kilometer voorbereid en uh, nou ja, die laatste fase is eigenlijk heel goed gegaan geen blessures gehad goed getraind en uh, ja, uh, dan, komt dit eruit. dan komt dit eruit en uh, kijk vorig jaar had ik de kilometer misschien een beetje onderschat ook ik dacht in die kwalificatie van ja ik moet zuinig er doorheen komen en dan heb ik wat over voor de finale nou, dat was wel absoluut een fout en dat heb ik, ja, die fout heb ik uh, dit keer niet gemaakt. Sinds 2004 heb jij op elk WK waar jij meedeed een medaille gewonnen. Dat is toch heel maf. Ja, ik ben blij dat ik dat uh, hier uh, ja, voort heb kunnen zetten. En uh, ja, daar ben ik heel erg trots op. En uh, super mooi dat het weer gelukt is hier. Al. The, on the palm tree streets, Calling yourself in love with me.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 feels so cold. California feels so cold tonight. Mm -hmm. oh. California feels so cold. California feels so cold tonight.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 Alan Clark en Cold in Californië. Ja, die zou ik ook wel eens op een songfestival willen zien. Alan Clark, ja, ja. Zeker. Ja, ja. Geweldige zang. Ja, goeie keus. Barcelona, Atletico Madrid, Krijn. 1-0 nog steeds. Twee wissels bij Atletico. Want Correa is in de ploeg gekomen en Kevin Gamero, de Fransman. En bij elkaar zijn ze goed voor 11 doelpunten. Kortom, Gigo Simeone die probeert iets tegen Barcelona. Messi heeft de bal en doet dat heel handig. eventjes inhouden en dan die paas geven. En dan wil uiteindelijk Suarez de bal hebben. Komt hij dan terug bij André Gomez. Goed ingevallen. Ja, dat uh, Iniesta geblesseerd het veld verliet en dan uh, ja, moet eigenlijk in deze fase Atletico aan de bak. Maar het is Barcelona dat weer balbezit heeft op de helft van de tegenstander. overtreding van uh, Thomas Partey die uh, daar uh, ja, heel hard werkt bij Atletico. En af en toe wat overtredingen maakt, ook uh, nuttige overtredingen. Maar nu wel een vrije trap tegen krijgt. En dat betekent dus dat Barcelona de vrije schop mag gaan nemen. De derde wissel wordt zo even voorbereid aan de kant van Atletico. Terwijl op het scherm en op tv-schermen nog eens die actie van Messi te zien is. Hoe hij even inhield en vervolgens die bal paast. Dan is het weer Messi die de bal heeft tussen vier spelers in van Atletico. Komt daar de bal richting André Gomes. En dan is er aan de rechterkant veel ruimte voor Barcelona. En dan moet het uiteindelijk Griezmann zijn die de ruimte dicht houdt. Die daar goed verdedigt en dan omschakelt. Met Atletico. Griesman is dan net te laat bij de bal. Is het Rakitic. Die eerder bij de bal is. Alhoewel de bal wel over de zijlijn is. Het laatst geraakt door een speler van Atletico. Barcelona dat de laatste weken punten morste. Tegen uh, Getafe, Espanyol en Las Palmas. Dat zijn hele dure punten. Maar als vandaag Barcelona wint van Atletico... dan heeft het weer een mooi verschil ten opzichte van Atletico... de nummer 2 in de Spaanse competitie. Opnieuw is het Barcelona met balbezit. Weer is het de goede verdedigende actie van Partey. Bal is wel weer uit en dat betekent dat Barcelona de inworp mag gaan nemen. We komen zo ondertussen in de beslissende fase misschien wel van deze wedstrijd. Want als Barcelona er nog eentje bijprikt, is het wel gespeeld. En Atletico moet op jacht naar die gelijkmaker. Daar hebben ze nog ruim een kwartier voor in Camp Nou want het staat toch altijd 1-0 voor Barcelona. sparta ado Den Haag werd 2-1. Robert Muur had een belangrijke aandeel in de zegen van Sparta. Hij maakte de winnende goal. Jon Guter praat met hem. Ja, we hebben een ontzettende ontlading gezien natuurlijk na de wedstrijd. Kun je, je zeggen hoe hard jullie toe waren in deze overwinning? Ja, ik denk dat dat wel te zien was aan, uh, aan het publiek... en aan de spelers de, na de 2-1. Het is, uh, ja, we zitten natuurlijk in een, in een klotenfase. En, uh, ja, deze wedstrijd uh, moest gewoon gewonnen worden. En, uh, ja, als je dat dan doet na zo'n slechte eerste helft... dan, uh, dan geeft dat een uh, heerlijk gevoel. Ja, wat ging er verschrikkelijk veel mis in de eerste helft? Nou, daar hoeven we het met jou niet over te hebben. Want jij zat op de bank, je hebt het wel kunnen zien. En dan moet er iets in de kleedkamer zijn gebeurd. Daar ben je wel bij geweest, vertel eens. Ja, nou ja, daar, daar zijn we even op ons strepen gezet. En, uh, het, het was wel duidelijk dat er wat moest veranderen... En, uh, ja, dat, dat gebeurde ook de tweede helft. Het was denk ik een heel ander Sparta. En, ja, daardoor uh, kwam er wat gif in het team. En uh, ja, maken we er twee. Jij ja, maakt de tweede. Uh, je hebt weinig kans gekregen van uh, advocaat. Weinig speeltijd gekregen. was zit voor jou ook het gevoel van... Nou, nu is het... Of het komt niet meer? Ja, nou ja of het komt niet meer. Kijk, het is, uh, we zitten in een fase dat het... Uh, er wordt veel gewisseld, er wordt veel veranderd. En het kan elke week uh, kan zo mijn naam op het lijstje staan. Mijn naam stond wat verder weg. En, uh, ja, het was nu wel even een mooi, uh, mooi moment. Het klinkt misschien stom, maar uh, dat het niet goed ging de eerste helft... dat was misschien voor mij wel uh, ideaal. Uh, ja, als je dan zo uh, toch wel lekker in mag vallen... Dan, dan is dat niet verkeerd. Ja, want dan... Uh... Kom je dus aan de aftrap van de tweede helft en dan sta je ook met die instelling binnen de lijn? Ja, tuurlijk. En, uh, dan ga je alles geven. En, uh, ik doe altijd mijn best, weet je. En, uh, maar nu had ik wel zoiets van, uh, dit kunnen we nog omdraaien. Want, ja, we, zijn, we doen niet onder en dat hebben we laten zien de tweede helft. Ja, Wanneer had je het gevoel in de tweede helft van, uh, nou, het zou inderdaad wel eens de goede kant op kunnen gaan vallen? Meteen. Meteen uh, vanaf de aftrap uh, gingen we opportunistisch spelen... En ja, je zag, we kregen meteen kansen en uh, ja, dan, dan, dan voel je meteen, je valt wat te halen. Ja. Want dit is natuurlijk, ja, je, je bent de spits, je wil scoren, je wil belangrijk zijn. Je hebt steeds die kans niet gekregen. En nu ben je zo ontzettend belangrijk voor Sparta. Dit kan dé omkeer zijn. Ja, nou, ik, ik zat er nog aan te denken om mijn broekje wat te laten zakken. Maar ik dacht, nou laat ik dat, dat me niet in, maar niet uh, doen. Nou ja, tuurlijk, ik ben blij. Maar uh, ja, de is in het stadion is ook niet normaal in het spelertuikkoopje. op ja, dat is, uh, dat is prachtig. Daar doe je het voor. Ja goed zo. Nou goed, we gaan naar eh, volgens mij gaan we even in uh, Twente Groningen uh, bij uh, Chris. Tweede ja. helft. 0-0. Ik ben benieuwd of de tweede helft net zo wordt als de eerste. Ja, ik hoop op wat doelpunten, maar strijd en passie was er in ieder geval genoeg en 22 spelers hier in ieder geval ook met het broekje aan. Terwijl nu Zevenhuik toch de minste speler van FC Groningen krijgt de bal bij Dolan. Dolan komt de binnenkant, Dolan kan schieten. Het schot wordt gekraakt en dan de rebound nog van Bakuna, die wordt keurig onder de lat vandaan getikt door Drommel. Ja, daar zijn we echt begonnen hoor. Ritsu Doan die toch opviel in de eerste helft aan de kant van FC Groningen. De talentvolle Japanner werd werkelijk getorpedeerd door Holla. We zagen het zojuist nog even voorbij komen. En als Holla Doan daar goed had geraakt. Nou ja, niet goed eigenlijk. Dan hadden ze enkels denk ik in Almelo gelegen. Maar gelukkig kwam het goed af. Holla krijgt een gele kaart. En Doan net ook weer gevaarlijk. En uiteindelijk ook Bakuna met het geplaatste schot. De hoekschop komt die voor de goal. In de handen van Joel Drommel. Die rolt de bal meteen door naar Asaïdi. Die moet nog een half veld oversteken. Hij wijkt een beetje uit naar de linkerkant van het veld. Wacht nu op bijsluiting. Die komt er. Steekt de bal door op Jensen. Dan is er een valpartij van Mimisovic. En daar fluit Jansen dan voor. Terwijl Memisiewicz helemaal niet loopt waar de bal is. Want hij loopt in de achtervolging op de as van het veld. Maar botste kennelijk denk ik tegen Boeren aan. Ja, nou, Memisiewicz ging heel makkelijk naar de grond toe. En dat vond Jansen dus genoeg om een vrije trap voor FC Groningen te geven. En dan waren daar alweer de eerste fluitconcerten van de tweede helft. Want uh, ja, de sfeer is beladen. FC Twente... Moet winnen. Er is geen excuus. We zijn het aan het begin van de wedstrijd. En als je kijkt naar het wedstrijdbeeld is dat ook zeker gelogen straf Of in ieder geval gerechtvaardigd. moet ik het goed zeggen. uit nu in balbezit voor FC Groningen. Na Doan, daar is hij weer. Op de vierkante meter wordt hij lastig gevallen. Door Cuevas krijgt de bal bij Van der Looij. Die de grootste mogelijkheid had voor FC Groningen. Komt de bal bij Mahi in de as van het veld. Van der Lely ruimt op. Via Cuevas gaat het dan naar Asaidi. Gaat door de knieën, verliest de bal. Voskic pikt op. Asaidi staat inmiddels weer. Krijgt de bal weer op de helft van s Twente. Waar Groningen nog steeds druk zet. Ter helft van de middenlijn. gaat de bal nu naar de rechterkant van het veld. Naar Jensen. Die wacht even. Temporiseert. Wacht op bijsluiting van Maher. Meher dan naar de buitenkant, naar Van der Lely. FC Twente valt aan via de rechterkant. Is het Meher, die wil terugspelen, maar bedenkt dan, ja dat mag niet van het publiek. Dus dan maar een balletje in de breedte. En maakt FC Twente het zichzelf lastig. Nu dan de bal terug en ja hoor, weer een fluitconcertje. Is het uh, bijen naar lam. Thomas Lam komt nu naar voren toe. Speelt dan naar de hoek waar Cuevas staat. Aan de linkerkant van het veld op de helft van FC Groningen. Meteen Dohan bij zich. Cuevas draait terug. Weer de terugspeelbal. En zo haalt FC Groningen wel even tempo uit die aanval van FC Twente. Nou ja, aanval. Eigenlijk speelt thuisblok de bal maar een beetje rond. Op zoek naar een gaatje. Nu maar her dan. Lange bal eruit gaat de Roest iets. Afvallende bal is voor Van der Lely. Onzuivere paas opgevangen door Warmerdam van FC Groningen. Die verspeelt slordig de bal. Aan Aseidi, die aan de rechterkant staat. Aseidi prikt de bal door op Jensen. Jensen, wat gaat hij doen? Boerentjes positie. Jensen dan haalt de achterlijn en wil een hoekschop hebben. Krijgt hem dan ook op advies van de assistent scheidsrechter. En dus zitten we in de 49 e minuut. Hoekschop voor FC Twente. En dan hoor je meteen het gezang weer aanswellen. Want dit kan zomaar eens heel belangrijk geworden. Zoals eigenlijk ieder moment heel belangrijk gaat worden in deze beladen wedstrijd. Vorig jaar werd het niet 3-5. Dat zal denk ik vandaag niet gaan gebeuren. Nu dan is het Holla die achter de bal staat. Gaat de bal met rechts trappen. De Bal zal wegdraaien van het doel. Draait ook weg van het doel. Komt bij de tweede paal. Waar helemaal niemand van FC Twente staat. Inmiddels is de bal weggekot. Is het een afstandsschot van Maher. Maar dat is een afzwaaier. Is het gevaar voor Groningen geweken. 50ste minuut in de grondsvesten. In deze strijd tussen FC Twente en FC Groningen. Die nog altijd geen doel moeten kent. 0-0. Ja, Eerder meldde wel al Eagles tegen de grafschappers. Dus en we zetten dat League eindigt in 0-4. En bij dat nu wel is het na afloop enorm uit de hand gelopen. Supporters van de club uit Deventer... of laten we zeggen mensen die uit een vak kwamen... waar ook supporters van de club uit Deventer staan... die raakten slaags met, uh, spelers, met spelers op het veld van de Graaschap. En dat gebeurde nadat de club uit Doetinchem de wedstrijd had gewonnen. Dus met 4-0. En de spelers van de Graafschap besloten dat met hun uitvak te gaan vieren. En daarna sloeg de vlam in de pan. Dat was twee jaar geleden, volgens mij. Toen was het andersom. Ja, toen was het andersom. Misschien was dat dus een reactie. Misschien wel een, een reactie Slecht, op. Maar goed, er gaan we wat beelden van rond. Als je voetballiefhebber bent, zou ik die beelden niet kijken, want dan is je zondag, naar de Barcelona tegen Atletico Madrid. Vermaak je een beetje, Krijn? Ja, zeker wel, zeker wel. Want uh, het is spannend, 1-0 e en dat betekent dus dat Atletico aan de bak moet. Maar dat wil allemaal niet lukken voor de ploeg van Simeone. Inmiddels heeft de bal wel in het net gelegen. En het net uh, achter Jan Oblak was dat. En dat uh, was een buitenspelgoal van Luis Suarez na een hoekschop van Messi. Messi die de hoekschop aan de rechterkant neemt. En aan de linkerkant worden ze genomen door Felipe Coutinho. Maar die bal kwam uiteindelijk bij uh, Suarez. Goed voor uh, 20 doelpunten dit seizoen in La Liga. Maar hij is stond buitenspel en dus werd die goal terecht afgekeurd. Daarna nog een kansje voor Sergio Busquets. Die de bal in de korte hoek probeerde te werken. Ook voor Barcelona dus. En daar stond Oblak. Precies op de goede plek. En uh, ja, Coutinho die naar binnen probeerde te draaien. Kreeg te maken met een van de verdedigers van Atletico. Saúl, de scheidsrechter vond het geen overtreding. Ik denk dat hij het bij het rechte eind had. En dus kreeg Coutinho geen, niet zijn zin. Want het werd geen penalty voor Barcelona. En nu zijn er nog inmiddels 8,5 en minuten gaan. En is het Atletico dat nog maar is gaan... ...gaat aanvallen met Koke. Griezmann heeft de bal. Hij schoot inmiddels één keer hoog over het doel heen. En dat is opmerkelijk, want hij is toch de man in vorm. Hij maakte zeven van de acht laatste doelpunten voor Atletico. waaronder de vier in de laatste wedstrijd... Uh... ...voor Atletico en dat was de 4-0 tegen Leganes... ...allemaal gemaakt door de Fransman... ...en nu heeft hij eigenlijk één keer op doel geschoten... ...en schoot hij de bal hoog over het doel van Marc-André Ter Stegen. Atletico heeft de bal, dat gebeurt met Diego Godin achterin... ...op ruime afstand, op grote afstand van de goal van Barcelona... ...en dan is het een kwestie van rondspelen... ...Barcelona staat goed... ...en dan is het wachten tot er een keer Rakitiets bijvoorbeeld tussen zit... ...zoals hier en dan kan Barcelona weer op weg naar de goal van Atletico... ...kijken wat eruit kan gaan komen... ...vijf spelers van Atletico... Vier voor Barcelona. Daar is wel uh, natuurlijk Suárez bij betrokken. En die krijgt de bal terug. Luis Suárez, geen controle, geen overtreding. Nog steeds balbezit. En dat leek eventjes gevaarlijk te gaan worden. Want het was Felipe Coutinho die leek de bal onder controle te krijgen. Maar uiteindelijk uh, lukte hem dat niet. En dus uh, blijft die tweede goal voor Barcelona uit. Atletico gaat het weer proberen. En dus blijft het in die slotfase. Zo richting de slotfase van deze wedstrijd. Nog eventjes spannend in het kamp. Nou, want het staat nog maar 1-0. Ja, over spannend gesproken. Twente tegen Groningen. Kruis. Nou, FC Groningen nu in balbezit op de helft van FC Twente. Is het Bakuna op de as van het veld. Wordt een beetje naar de zijkant gedreven door Lam, die is uitkomen stappen. Gaat de bal naar Zeefuik aan de rechterkant van het veld. Mahi staat daar. Mahi wil naar binnen komen, maar kiest dan toch voor Zeefuik die meegelopen is. Zeefuik terug naar Roestit. Snelle combinatie. is de bal weer. Laat hem dan te ver van zijn voeten springen. Maar dan is het Bakuna die nog kan schieten. De bal gaat meter of twee naast de paal. Weer druk van de doordelingen, die zich ook zeker niet verschuilen. Want natuurlijk wil men bij FC Groningen ook winnen. Want men weet drie punten hier in Twente. Nou, dan zijn we nagenoeg veilig. Hoeven we niet meer na te denken over de verkeerde play zoals ze dat in het noorden noemen. De bal ligt nu bij Drommel. Het keeper van FC Twente. De bal wordt nu weggetrapt richting Jensen. Jensen kopt door. Is het boeren die de bal voor zich langs ziet gaan en dan kan Groningen opruimen. 54 minuten in het schede nog steeds 0-0 bij 20 Groningen. En bij Barcelona, Atletico Madrid dus nog steeds 1-0 door die prachtige vrije trap van Messi Je hoort de eindzoen. Dat betekent dat er weer een uurtje op zit van langs de lijn zomer zijn we weer terug met de atletiek met het voetbal. En kijken we ook even naar de actualiteit vanzelfsprekend. Wat ons betreft graag tot zo. En de rest van de